Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft in Almere drie mensen aangehouden... die verdacht worden van grootschalige productie, handel en distributie van vals geld. De politie onderzoekt sinds juni vorig jaar de vele valse bankbiljetten... van onder andere 20 en 50 euro. Die biljetten zijn in heel Europa aangehouden. Eind januari zijn al zes mensen aangehouden, die zitten allemaal nog vast... Bij huiszoekingen in januari werden spullen gevonden voor het maken van vals geld... en ruim 300.000 euro aan valse 20 en 50 euro bankbiljetten. Er werden ook drugs aangetroffen. Een man die in 2013 twee mensen in Groningen vermoordde... is in hoger beroep veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en TBS. De rechtbank had 20 jaar opgelegd. De man had bij allebei de mensen die hij vermoordde een tijd in huis gewoond. Ze werden beide gewurgd. De man heeft altijd ontkend dat hij betrokken is bij de dood van de twee. De Syrische democratische strijdkrachten hebben 400 strijders van islamitische staat gevangen genomen. Ze probeerden te ontsnappen uit Bagus, de laatste enclave van IS in Syrië. De strijders, zowel van Syrische als buitenlandse komaf, probeerden te voet te ontkomen door zich voor te doen als burger, zeggen de strijdkrachten. De organisatie zegt dat nog honderden jihadisten zijn omsingeld. Ook zit er nog een onbekend aantal burgers. Tienduizenden mensen zijn de stad inmiddels ontvlucht. En veel meer omwonenden van Bollevelden worden veel langer blootgesteld... aan veel hogere concentraties pesticiden dan tot nu toe bekend. Het landbouwgif wordt bijvoorbeeld ook teruggevonden in de luiers van baby's... die op 250 meter afstand van de Bollevelden wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het OBO, een onderzoeksgroep van landbouw- en milieuspecialisten, na een advies van de Gezondheidsraad. Het onderzoeksrapport is in handen van Zembla. Het onderzoek maakt niet duidelijk of omwonenden direct gezondheidsrisico's lopen. En dan het weer. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgen eerst regen en mogelijk forse windstoten. Later wordt het droger en komt de zon soms tevoorschijn. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan verder met de, de Kids from Fame. En ze hebben het over Star Maker. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Tot de klokjes van 12 uur is het tussen App en Vloed. I keep asking myself why And if there's more I do. Over soms voel ik het nog. Soms soms voel ik nog het zeer. En denk ik daaraan terug, dan sluit ik mijn ogen. En ik laat mijn gedachten gaan, heel vlug. Te veel denken, het raakt me. En dan wordt het toch iets, iets te zwaar. Maar ik moet het verwerken. Want dan pas is het klaar. Ik mag niet somber stemmen. Want ongelukkig ben ik niet. Ik ben eigenlijk blij gestemd over het feit dat ik je verliet. in my mind, uh, and that's for sure, cause I, I never been the type yeah. of, break up a happy oh. but it's something about baby girl, I just oh. can't leave alone, so tell me mom, what's it gonna be, she said, you don't know what you mean to me, on. say a word. I know how niggas start acting tripping. I heard about the girls. No way, hey, mm, nobody gon' fight over it. No, no, no, no game, hey, as you can see. But uh, I, like your steez, your style, your me to the way you come through and holler and swoop me in his two seater. Now that's gangsta, so. and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, butter. Uh, it ain't that easy for you to back up and leave him, but uh, You.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 Varrell under of in bed. 5 Seconds of Summer. Ja, yeah, 5 Seconds of Summer. We gaan verder met de Growth House en Don't Dream It's Over.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 Bij CFM vanaf de tolweg hierna. Dit is tussen App en Vloed en we gaan lekker verder met Michael Jackson. En you are not alone. Wij draaien hem gewoon lekker. Michael Jackson, ja. En uh, ja, ik, ik denk dat het allemaal gewoon een, uh, een promo stunt is. Denk ik. Nee, ik zei Michael Jackson, ja. The day is gone No nah. Michael Jackson, deze man waarom uh, deze ja, eigenlijk negatieve documentaire die, uh, die, uh, draait eigenlijk over deze man. Terwijl ze altijd onder ede hebben gezegd in de rechtbank dat er nooit iets gebeurd is. Komen ze nu met een documentaire en eisen ze miljoenen. Beetje vreemd verhaal. Maar goed, we zullen de waarheid nooit achterkomen. Achterhalen, hoe je het zeggen wil. We gaan verder met Lionel Richie. En hello.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 Richie and hello. Altijd bang geweest. Altijd bang geweest. Bang geweest om van iemand te houden. En jij, jij veranderde dat. Elke dag. Die we verder komen, verdwijnt mijn angst steeds een beetje. Jij bent wat ik nodig heb. Jij verlicht mijn leven. Jij verlicht mijn pijn. En er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Met jou wil ik tot aan het eind samen zijn ondanks dat ik je nog niet echt lang ken. Jij, je hebt echt mijn hart gestolen. Voor jou zou ik alles riskeren. Mijn hart en ik, we waren verstopt onder het stof. En jij, jij bevrijdde ons... Met jou wil ik de mooiste liefdesband creëren. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is over. My dreams, I hope that someday I'll share her home. let's a, a woman. We gaan verder met Cindy lopen en time after time. Hier vanaf de tolweg Tina tussen App en Vloed tot 12 uur. Mijn naam is en Ik zou zeggen een goede avond. second hand on. Good. van Cindy Lopen, Time after time, het jaren tachtig. Tot twaalf uur is dit tussen app en vloed. Mijn naam is Witte Heij, goedenavond. Tot slot gaan we nog één gedichtje doen voor het nieuws van twaalf uur. Woeste golven wordt een stille zee. De storm verandert in een lekker zomersbriesje. Hagel dat verandert in regen. En onkruid verandert in een bloemenzee. Het is een ander tijdperk. Een nieuw, een nieuw begin voor jou en mij. Op jou. Ach, ik weet niet waarom. Is het je lach? Zijn het je ogen? Want wat ik jou zeg is niet gelogen. Als ik aan jou denk, verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Hoe kan ik zeggen hoeveel ik van je haal? Steeds zoekende naar de woorden maar ik vind ze niet ik weet nu ook waarom omdat mijn gevoel voor jou niet in woorden is uit te drukken Het was weer twee uurtjes tussen app en vloed hier vanaf de Tolweg 10a. CFM Zandvoort. En uh, ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ja, ik hoop dat u er zaterdag weer bij bent. Tussen vijf en zeven met entertainment for you Ik zou zeggen, nog een fijne nacht. Slaap lekker en tot zaterdag. Groetjes bye bye.